Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. One, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. Ja, ja, goedemorgen lieve luisteraars. En uh, met John Lennon zijn we de uitzending ingegaan. En weer met een liedje over een dame. He, zoals we dat zo graag zien in ons programma. En uh, Fijn dat jullie weer op ons hebben afgestemd. De één keer in de twee weken is er weer voor ons heerlijk gezellig met de, met de meiden. En we gaan er weer een mooi programma van maken lieverds. We gaan uh, straks een uh, mooi gesprek hebben... Met um, de mensen van de Fat Lady. En de Fat Lady is een operagezelschap. Ze gaan er daar straks alles over vertellen. Want er staat binnenkort iets prachtigs te gebeuren. En um, Beb die heeft voor ons weer... Ook, ik zag de sjouwen. Ik denk... Oh, God, die arme Beb. Een koffer vol met vol nieuwtjes. Ja, ja, Och, ja, ja, man, man. Ja. En het weer, dat weer bericht. Dat woont dat dat zo zwaar. Ja, dat doen ja, ik ja. Op, ja. En, dan, en dan onze honey is er. Die, goede, oh, wacht even. Jij zit nu op microfoon 4. Sorry. Ja, goedemorgen. Ja, normaal zit je op 3. Dus ja, ik, had, ik, ik maak plaats voor het operagezelschap. Ja, ja. ja. <laughs> Is dat niks voor jou? Nou ja, we gaan het meemaken. Nee, uh, ik had je die vragen ook, want ik direct begin je te zingen. Uh, nee. Um, uh, uh, wat wou ik, ik ben helemaal van me apropos meteen. Hel oh ja, ja nee. Je, je hebt een column meegenomen. Dat wilde ik vertellen oh, ja, aan de mensen. Ja, nou, dus, jongens, ik vind dat we. Nee, wacht even. Ik vind dat we het geen column meer moeten noemen. Ja, maar je Hannah hier gelopen. iedere keer presenteert, dat is gewoon een. Op ja, dan leg je de lat hoog, hoor. Ja. Laten de luisteraars ja ook maar ik, ik noemde het altijd een conferentie ja. maar toen zei juist, jij... nee, het juist. is gewoon een column. Nee, ja, hoor. dat klopt. Ik breng het natuurlijk... Het is twee tegen één. Ik ben met Dolly en... het is een conferance. Okay. Yes, We gaan voor conferance. We gaan er straks een pol uitzetten, dames en heren. <laughs> Kunt u meestemmen? <laughs> Maar dat, uh, die, die gaat dat in het tweede uur. Gaat ze Zeker. daarmee beginnen in het Zeker. nieuwe uur. Want we hebben vandaag twee uurtjes waarin we weer lekker radioen mogen. En Dol weer mogen. heerlijke muziek heeft uitgezocht, denk ik. Ja, Zo. ja, ja, ja. Ja, ik heb muziek uitgezocht. Okay. Nou, het valt oh, wel weer mee vandaag. Nee, ik heb al aardige muziek uitgezocht, geloof ik. Geloof nou ja, ik goed. Okay. En anders gaan we zelf zingen. Ja. Nou... Um, Weet je wat we doen? We gaan meteen even kijken naar het weerbericht, Beb. Want de nou, gasten zijn er nog niet. Nee, dat is een heel goed dus, plan. Dus dan hebben we dat maar... Uh, Ze kunnen klaar. hier vandaag goed komen, want de wegen zijn niet besneeuwd. Gisteren was het toch even een verrassing. Zo, echt maand hè? vandaag is het droog en bewolkt. Vanmiddag ja. breekt de zon af en toe door. Oh, oh, er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt een graad of vijf. In het weekend valt er af en toe wat regen, maar soms schijnt ook even de zon. En dan is het met 7 en 8 graden duidelijk wat zachter en in het midden en westen van het land. In het noorden is het nog een stuk kouder, terwijl het in het zuiden lokaal zelfs 10 graden kan worden. Maar volgende week is er vrij veel bewolking en soms valt er regen. Toch zijn er dan ook wat droge en zonnige momenten. De temperatuur stijgt volgende week naar zo'n gemiddeld 6 of 7 graden. En later wordt het toch geleidelijk aan weer wat kouder. Oei. Overigens is het in het Noordse ook volgende week nog steeds koud. Met winterse weerslag, neerslag. Dus ja, het zal ook zijn weerslag hebben op ons trouwens. Spraakverwarring, want het is gewoon heel wisselend weer. En er gaat een grote streep door Nederland. Schuine streep in het Noord is het gewoon echt winter. En wij ja. kwakkelen een beetje. En in het, het zuiden moet beetje. het ook een beetje lekker zijn. Want dat gaat carnaval ja. worden. En dan lopen die mensen in die luchtige, nou kakkers. ja en in, in het zuiden is het toch wel lokale graad of 10, lees ik okay. hier. Oké. Dat heeft Rico allemaal aan ons gedaan. Nou, met een drankje uh, erin. Dan, dan. Dat, ja, ja, ja, dat moet lukken. Dat, moet lukken. dat is ja. nog geen twee weken meer, hè? Dat gaat nee, nee. beginnen, ja. denk ik. Ja. ja, wij hebben dan af en toe, wij hebben zon en af en toe ook wat regen en ook al droog. Dus wij ja. moeten gewoon een beetje, fingers crossed, voor bijvoorbeeld ja. morgenavond de grote light walk oh, in het dorp. Ja, natuurlijk. Dan is ja. Ja. Toch wel oh, fijn. de light walk? Ja, ja, vanavond de light show en morgen de light walk. Precies, ja. nou dan moet het gewoon droog zijn. Dus fingers crossed met allen. Hartstikke goed. Nou, ik, uh, ik geloof het allemaal wel. Zo is het. Met dank aan Rico Schreuder. Yep. Then I saw her face. Now I'm a believer. Now her trace. Of out in my mind. I'm in love. Her. Now I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was. Saw her face. Now I. Then I saw her face Now I'm a believer Not a dream A girl Come down in my mind I'm a believer van de monkeys. En ik zei het al, ik geloof het wel. En daar zijn de mensen van de operagroep. Die komen net binnenlopen. Dus we gaan nog even een plaatje draaien. En dan gaan we ons installeren. En dan gaan we straks alles te horen krijgen. Over die prachtige groep. De Fat Lady. En hier komt Unie de Tebra. MUZIEK Avant toi, j'étais seul, comme un enfant oublié, j'avais froid, j'avais peur de ne jamais te trouver, j'attendais. Je Bien ce bonheur, garde-le bien dans ton cœur. Celle-moi pour toute la vie, un île de tes bras. J'ai besoin de tes yeux pour éclairer mon chemin. Et l'eau fraîche de ma vie, je la boirai dans tes mains, que jamais mon passé. Ne revive een instant, car avec toi, c'est vrai, crois-moi, tout est différent. Tu peux fermer les portes, les volets derrière moi. Cache-moi, garde-moi, fais-moi une île de tes bras. Protège bien ce bonheur, garde-le. Dans ton cœur, fais-moi pour toute De vie une een de week. Ik heb een nieuwe week, een nieuwe week. Ik heb een nieuwe week, een nieuwe week. Ik een nieuwe week, een nieuwe week. Ik heb een nieuwe week, een moi pour toute la vie une île des bras Car je vais vivre ma vie dans cette île avec toi Car je vais vivre ma vie dans cette île avec toi Car je vais vivre ma vie dans cette île avec toi Une île de tes bras R.W. Livilaar was dat... die dat prachtige liedje zong. Echt even een beetje... uit de oude tijd nog. Hè? Um, ja. We hadden u beloofd vandaag... Uh, dat we... twee gasten zouden ontvangen. We zijn enorm trots... dat ze er weer zijn. Want we hebben ze in het verleden ook al een keer gesproken. En uh, daarna... hebben we ze nog uh, mogen... aanschouwen terwijl ze aan het werk waren. Nou, het is werkelijk... Iets prachtigs. Als dat niet zo was, hadden we ze nooit meer uh, gevraagd, natuurlijk om te komen. Dus ja, dat zegt al iets. Hè? Ja, dat zegt ja, ja, al ja. iets. Uh, twee, ja, twee heren van het uh, gezelschap, de Vet Lady. En ik geef de microfoon aan Beb. Want Beb heeft allerlei vragen ja. zitten bedenken. En, uh, hoe, hoe, ja. nou, Ten eerste Bert... welkom. Welkom, uh, dames en heren die luisteren en ook kijken, dat kunt ze nu zien. Ik heet welkom Tamir uh, Chasson. Ik mag wel zeggen het hart van de Fat Lady en uh, Niel Stapelberg. En nu zeg ik het voor het eerst goed... want we hebben de mannen <laughs> al eerder in de studio gehad... en dan ben je toch geneigd om gewoon maar Niels te zeggen. En Niel uh, heeft een prachtige stem... en is een van de sterren van de fat Lady. En wat staat er te gebeuren? Ik zag dat jullie 8 februari in Duin en Kruidberg... een groot project doen van Schubert... Schubert heeft in een paar fasen van zijn leven... bijzondere stukken geschreven. De man is maar 31 geworden, las ik. En hij heeft erg met gezondheid... Uh, en trouwens ook met sociale problemen geworsteld. Maar daartussen heeft hij toch prachtige dingen geschreven. En aangezien ik jullie ook heb gezien... in de kerk in Bloemendaal... dacht ik, ja, dat past ook wel bij ze. En die stukken die hij heeft geschreven... die vanuit zulke dramatische levensmomenten... in hem op zijn geweld... Die kunnen jullie vertolken. Daar heb ik meer dan vertrouwen in. En dan gaat het over uh, wat ik heb gelezen. Die Schöne Müllerin. Wat hij in 1823 heeft geschreven toen hij ernstig ziek was. De Schwanengezang is de laatste. En dat was toen hij al bijna dood ging in 1828. En daartussen zat die winterreizen. En uh, jullie gaan al deze drie stukken, 8 februari... In duinen Kruidberg zingen. Ik Ver... zie die maat hier kijken. Die denkt, nou oké, okay, ik had net zo goed thuis kunnen blijven. Nee, is nee. Want nu gaan jullie ja, wel, vertellen... Jawel, zo keek je wel. Nu gaan jullie vertellen hoe en wat. Hoe kwam je op deze stukken van Schubert? Uh, allereerst, uh, goedemorgen En fijn om hier weer te zijn. Dat is fijn uh, te horen. Ja, uh, uh, yeah, de Schubert-Marathon. Eigenlijk begon het... Uh, in een gesprek met Neil een jaar geleden... Ja. Uh, Neil was heel erg onder de indruk van die winterreizen. Dat, uh, een, hoewel het geen opera is, vind ik het een soort van monodrama. Ja, ja. Een opera voor één persoon. Um, dat stuk duurt... ja, hangt vanaf welke, welke uh, uitvoering je... L, eh, je vindt, maar het is tussen 75 minuten tot 19 minuten netto muziek. Dit is een echt... Oké, okay. het is een, een kort een, stuk. Nee, helemaal niet. Wat zeg je? N Ik negen, je misschien... 90 minuten. 90. Oh, 90. Ja, ja 90 <laughs> minuten. Ja. Dat, dat, de... dat is best veel, best lang. En het is een één narratief over uh, over een man die zijn geliefde... Of de, de liefde is verloren. En weg moet. Uh, of, en of wil. We weten niet waarom. We, we, we weten ook niet hoe. Maar die vertrekt. Swinters vertrekt. En die reis is eigenlijk... meer een psychologische reis. Mm -hmm. En een en, en, en, en voorstelling met het leven. En, met, en met, de, met de realiteit. En met zichzelf. Met de wereld. Niet helemaal... Uh, je hebt net over Schubert uh, uh, verteld. Het is precies hetzelfde verhaal. Dezelfde worstelingen. Met sociale problemen, ja. de liefde, ja, nee, relaties. Ja. De man is heel eenzaam. En dat bracht mij op het idee: waarom niet alle drie cycli van Schubert, Schwannengezang, sorry, ik ga terug? Ja, ja, ja. Schoen Winterreizen en Schwannengezang. Uh, elke, elke cyclus. Uh, ...laten door een andere zanger eh, zingen. Mm -hmm. En een soort van eigen Schubertiade van liederen van Schubert. de bekend, mm -hmm. echt de meest prachtige stukken van Schubert, denk ik. Uh, uh, en dan op één dag, en toen noemde ik het uh, Schubert Marathon. Want het is wel apart. Het is ik, apart. Ik heb hem natuurlijk gegoogeld. Ja. En ik zag dat hij 31 januari... Uh, 1797 is geboren. Dus jullie zitten ook helemaal in die actualiteit. Ja. En je, ik hoor je nu zeggen dat je alle drie die stukken... door een andere zanger laat zingen. Niel zingt... Winterreizen. Winterreizen. Winterreizen. Win, Winterreizen. Mm. En dan? Jun Sai Zhang is ook een tenor. Mm -hmm. En uh, die zingt die schöne Müllerin. in. Mm -hmm. Niel zingt Winterreizen. En als laatste s'avonds zingt eh, Kresimir Dumic, en hij is een bariton, een hele goede bariton, en die zingt schwanere zang. Nou, wij moeten natuurlijk iedereen aanbevelen naar het kruisberg toe te gaan, uh, want er is daar meer. Die dag worden de mensen verwend, of ze kunnen daarvoor kiezen? Ja, exact. Eigenlijk de, de, sowieso als uh, uh, elk concert, er zijn drie concerten, drie thalistieken <tie> natuurlijk, mm -hmm. uh, half uur van tevoren, voor elk concert, geef ik een inleiding bij de Vleugel. om mensen een beetje in. eigenlijk bijna in, in te zingen. Het mm -hmm. gevoel te hebben van. Goh, waar gaat het over? of hoe kijken wij? of hoe kijk ik ja. naar deze muziek en deze liederen. Eh, dat is altijd met een drankje. Dat is ook eh, inbegrepen in de ticketprijs. Oké. Okay. Maar inderdaad, Duinend Kruidberg, een prachtig landgoed. Nou. Echt, een van de mooiste plekken in de regio, denk ik, vind wow. ik. Uh, ja, echt ook um, wandeling uh, daar is echt prachtig. Maar ook een fantastisch restaurant. Dus we dachten, oké, okay, zij hebben ook een leuk uh, deal gedaan. Dus mensen kunnen ervoor kiezen om dat te combineren met zeg maar, één concert of twee of drie... Ja. en dan maar te combineren... of met een lunch of met diner of beide. Ik ken mensen die alles doen. Ja, die gewoon die dag blijven... of bedoel je die gewoon... Die die één de hele van hele dag de mee, meedraaien... omdat ze vinden het echt spannend en interessant. Ja, is, is prachtig. Het is heel, het is nou, dan bleef ik slapen ook is... als ik dat deed. <laughs> ja. Dat kan ook staan. Dat kan ook. Daar. Ja, dat kan ook toch nog. <laughs> en um, hoe kunnen mensen nu nog aan tickets komen? Wat, wat is de weg? De weg is heel simpel, www.thefatlady.nl Daar staat het programma, daar zijn alle concerten. Je kunt voor één of twee of drie concerten, we hebben een eigen webwinkel... Heel makkelijk allemaal te vinden. Mm -hmm. En we hebben ook de link op elke pagina van elk concert hebben wij de link naar Duinen kruidberg met de desbetreffende, of lunch of diner. Ja. Dat moet je bij eigenlijk bij het restaurant van Duinen en reserveren. Oh ja, want dat, dat gaat natuurlijk apart. Dus ja, dat is optioneel. Ja. Ja. En ik heb ik ik begrijp dat de Müllerin, Hoe laat begint de Müllerin? Want dat is dan. Dus elf uur, dus half elf begint de inleiding, dus tien uur is de deur al open. Oké, okay, tien uur gaat die deur open... en dan ga jij vertellen ja. hoe je hier zo bent gekomen. Ja. Dat op zich is al zeer begeesterend, geloof ik. Ik hoop <laughs> En dan gaat... Niel, uh, wat, wat betekent dat stuk voor jou om dit te zingen? Want ik hoor dat jij eigenlijk, Tamir, hebt gezegd van... wij moeten wat met Schubert. Um, so, my journey with Winterheiser started... Uh, when I started studying opera... Uh, originally oh, ten, ten years ago yes um and it's interesting how a piece like this how your interpretation changes um as a young singer especially a young tenor mm -hmm. uh, i really identified with the with the straight with the journey of yeah. the character um yes. and the change and the transformation now that i'm older and have a little bit more life experience just a little bit more um, <laughs> The, it's become a completely different piece. Completely different? Completely different Okay. Piece. Um, for me now, actually, uh, Winterizer specifically, Tamir told you about, uh, about the journey. Um, for me, it's the journey that one goes through right after the end of a serious relationship. Um, you've got a lot of emotion. Uh, there is anger. There is sadness, loss, obviously, longing. Uh, and it is 24 songs that compromises Uh, uh Like Tamir said, 75 minutes of singing. It's 24 songs. 24 songs, okay. but it's these songs for me really at this point, you can't sing them separately. They're whiffstucker out of the same story. The traject of the rise. Yes. I'm, I try to explain to our listeners. Of course. Ik denk dat we eigenlijk allemaal in Zandvoort zo goed zijn. dat we gewoon ook Engels verstaan en spreken. Maar Niel heeft net uitgelegd dat hij tijdens zijn studie. al is geïnspireerd door met name dit stuk van Schubert. En dat het gaandeweg zijn carrière, dat is nu tien jaar, uh, toch ook zijn opvatting hierover heeft veranderd. Is met hem meegegroeid. Wel ziet hij dat het zeker de Winterreizen staat voor het. Uh, waar je emotioneel doorgaat na het beëindigen van een serieuze relatie. Uh, winterreizen bestaat uit 24 liederen. En die zijn steeds een stap in die weg die je aflegt na zo'n groot verlies en het toch weer verder gaan op het levenspad. Mm. En um, nou, wij hebben Niel horen zingen, dus daar moeten wij ons enorm op verheugen. Hoewel het een dramatisch gegeven is. Maar soms mogen we ons ook verheugen op de schoonheid van dramatiek. Mm. Because it's, I think it's a beautiful piece. It is... Truly amazing music. We were we actually had a uh, rehearsal yesterday. Okay. And we came to the re realization, sorry Tamir, that uh, Schubert ripped Mozart off <laughs> in some of the songs. Um, it's <laughs> very, very interesting how these composers, they all knew each other. They all knew of each other. And they, well, we say ripped off. They took inspiration from each other's music. Yeah. For instance, in the very first song, uh, Gute Nacht." Hij praat over de moeder van zijn liefde. Hij praat over het huwelijk. En je kunt van de muziek horen dat hij eigenlijk inspiratie haalt van de koningin van de nacht, van Tauberflöte. Het is bijna precies hetzelfde, maar een beetje veranderd. Dat kunnen we ons voorstellen. Nia legt uit dat hij heel goed kan horen dat ook in die tijd de componisten elkaar inspireerden. En zo gaat dat ook mm. natuurlijk. Plagiaat. Ja. Oh, oh, oh. Dit was een kleine interruptie van Dolly, dames oh, Sorry, mee. ik bemoei je me er niet meer mee. Ons on, on zegt niet plagiaat. Dat is een Ik doe mijn schuif dicht. Ik nee, ook de juridische afdeling. Kunnen we daaruit opmaken dat er ook vrienden waren... de toen levende componisten? Of misschien ook concurrenten... maar dat ze contacten hadden met elkaar? Of luisterden ze alleen naar elkaar? Denk je dat ze elkaar ook ontmoeten? Of denk je dat het gewoon de muziek was die in de uh, omgeving was? Yeah. Zoals dat toch vaak gaat? I just think that Mozart zo'n such a big shadow that uh, in the period directly after him that is uh, it's impossible not to draw inspiration from him. En um, especially again if you look at the, the similarities between the two pieces. Um, it's <laughs> Sorry. Ik, ik wil het in Nederlands zeggen, maar mijn, mijn, mijn Nederlands is het niet goed genoeg. Nou, dit is al heel goed um, hoor, <laughs> hoe je het ons uitlegt. <laughs> ik, ik, ik weet het om jammer te zeggen. <laughs> um, no, it's De invloed van Mozart was zo groot. Je kon er niet aan, alsof er een regenbui boven je hing, dat je yeah. geraakt werd door een druppeltje. It's it's uh, especially if, if you look at the similarities between how Mozart dresses the Queen of the Night uh, and how Schubert thought about the mother of, of his love. Of his his love. Yeah. It's it's it draws on ideas that similar and it draws on the familiar, and so people of that time, that new Mozart, the listeners, that new Mozart would hear that and go ah. Ik get I get what Schubert is trying to say here. Um, and uh, I think through the through the the the years, because people are no longer that familiar with it, that message, that subtlety, slightly got lost with time. But for us as performers to uh, go through a rehearsal and you hear that, you're like, oh wow, okay, that's een nice Jullie haalden het naar nou de actualiteit. Yeah. Even geleden, maar het is. Muziek is wat dat betreft onsterfelijk. Zeker. Hoe wordt het begeleid? We, we hebben nu gehoord welke grote zangers dit uit gaan voeren. Uh, hoe worden ze begeleid? Piano. Piano? Wie speelt de piano? Ik. Kijk, dat wou ik nog even horen. Schubert was een pianist. En ja. Een hele goede pianist. Uh, dat zie je aan zijn uh, pianosonata's. Aan zijn uh, meer dan 600 liederen. Waar de pianopartij is soms... Vergeef mij Niel... Mooier of interessanter dan de Partij van de Zang. Het is, uh -huh. een, het is een, echt een wereld in zichzelf. Door een pianist gecomponeerd. Mm. En, en, en ja, ook post-apropos. Geïnspireerd op Mozart, maar ook op Beethoven. Die was echt... Die woonde nog in Benen in de tijd van Schubert. Um, en was ook een grote pianist. En die uh, was ook een groot bewonderaar van Schubert. Althans, nou, hij heeft zich lovend is, over hem uitgelaat. Ja, dat is, heel, dat is heel grappig dat hij dat zegt. Uh, ja, jullie hadden het over... kenden de kende elkaar, waren ze bevriend. Nou, er zijn verschillende versies hierover. Er is uh -huh. ook een heel mooi uh, boek in het Nederlands um, daarover. Uh, of het wel zo is of niet... dat ze elkaar, Schubert en Beethoven, elkaar hebben ontmoet of niet. En wat vonden ze van elkaar... Ik heb meer het idee dat in een tijd zonder social media... Ja. de manier om muziek te maken... en zeker in Wenen van die tijd was ook een eh, politie-staat... Sorry, en dus muziek werd gemaakt of in theater of thuis. Mm -hmm. Schubert was een hele bescheiden man, ook niet echt een succesvolle succesvolle componist nee. op zijn, Nee, geen commerciële die, jongen die doorbrak. Echt niet. Echt niet. Uh, eigenlijk uh, pas na zijn dood is zijn genie echt herkend en, en, en, en, en ook uh, um, kreeg hij de, de juiste de waarde plek waar hij waar hij uh, verdient die hij verdient. Maar nogmaals terug die componisten die, die alsof spraken met elkaar door de muziek. Ja, ja. Dus soms is het een brief naar de toekomst... en soms aan een tijdgenoot... maar zo, soms ook een brief aan het verleden. Ja. Ook ja, ja. Bach was een mega grote schaduw. Je hebt ook Bach in dit stuk. En ik, ben, ik moet toch wel iets zeggen. Uh, ik denk niet dat Schubert bedoelde... dat de Koningin der Nacht, de Koningin der Nacht... Uh, in zijn Nacht terugkomt. Maar, het is, dus het is geen plagiaat, en ook geen inspiratie, maar een soort van uitgangspunt. Schubert was zo erg origineel, zo persoonlijk, met zoveel karakter. Maar de uitgangspunt was voor hem, alsof in zijn DNA, die koningin, die klank van het orkest, in de, die kuning in de nacht, was de enige manier om een onaangename moeder... te kunnen... Te kunnen met muziek met neerzetten. neerzetten Dat is hem. Het is echt een fantastische... Component. Zou het het lot zijn van, van grote kunstenaars... om in hun eigen tijd niet begrepen te worden? Want ook hij... Ja. was een gevoelig man... die ja. tijdens zijn leven... althans niet die waardering kreeg... en nu dus al eeuwen voortleeft... en steeds hoger op onze waarderingsladder klimt... Wat is dat? Ik ben je je het, tijd dan vooruit? Het is een fantastische, echt een fantastische vraag. Een heel, denk ik... Uh, bijna tijdloze vraag. Um, voor mij gaat het, draait het allemaal om contact. Mm -hmm. En communicatie. Ten slotte schrijven ze muziek... of uh, uh, schilderen... of ja? maken ze een kunstwerk. Maakt niet Van Gogh is ook een geval. Exact, exact. <laughs> en... Uh, en ze willen toch begrepen, gezien, gehoord worden. Maar vaak komt het met een, wat je zei, sociale onhandigheid, onzekerheid. Of soms te, soms zijn ze te arrogant of te blij met zichzelf en hun genie. Dat zou af kunnen stoten. Het, het kan van alle kanten komen en de mensen niet altijd worden begrepen, dat klopt. En sommigen zijn wel heel commercieel. En dat is niet altijd slecht. Ik bedoel, nee. Monteverdi was een hele succesvolle componist. En de muziek is goddelijk. Uh, uh, Schubert juist niet. Uh, Mozart was eigenlijk succesvol... maar hij heeft al zijn geld verloren aan uh, alcohol en uh, gokken. Dus, uh, uh, dus sommigen waren uh, sociale beesten en sommigen niet. Schubert net kwam, mensen. Ja, ja, net mensen. <laughs> En, eh, en het is aan ons, en, en nogmaals, zoals je zegt... een componist van 31, die zoveel heeft geproduceerd. Zo'n jong mens. En zoveel heeft geproduceerd. Heeft geproduceerd. Ja, nou. Ongelooflijk veel. Negen symfonieën, opera's, kamermuziek, pianomuziek... meer dan 600 liederen. Het is onvoorstelbaar hoeveel. En toen kwam Niel bij jou ja? en die zei... die wint reizen. <laughs> en toen ging jij ook opnieuw naar Schubert kijken en luisteren. En hoe koos jij dan bijvoorbeeld, Niel die wilde zelf die winterreizen, maar hoe koos jij de stemmen bij die, want je noemde het daarnet, ik heb het gehoord hoor, de Schubert Marathon. Mm -hmm. <laughs> hoe koos jij dan de andere stukken en de andere zangers? Wat inspireerde jou daartoe? Alles, van alles. Van de natuur, van het verhaal van het stuk, van het uh, van de verhaal van de componist. Maar dit is allemaal mooi. En natuurlijk de teksten en, enzovoort. Dit is dan heel mooi. En de muziek is echt, nogmaals... de beste muziek die er is in de klassieke wereld. Maar ik word enorm geïnspireerd door de zanger zelf. Ja. Want nu, nu vraag ik me als gewone, domme vragensteller af... Het, is een, het was een pianist. Hij heeft pianostukken gecomponeerd. Maar het is een heel verhaal. Heeft hij dat verhaal geschreven? Nee. Nee, uh, Schubert was een hele... Uh, hij kwam uit een hele bescheiden uh, achtergrond. Maar hij was, uh, zoals best veel componisten in die tijd... Uh, las hij best veel literatuur. Mm -hmm. uh, Heine, Goethe... Eigenlijk you name it, bijna alles. Zelfs mm -hmm. uh, dus, uh, volgens mij het etiketje van de ketchupfles uh, kon hij componeren. <laughs> maar hij, was een hele, hij had een hele goede smaak en hij was een smaak uh, in teksten. En dus hij heeft die teksten zelf gekozen en gecomponeerd. Ach. Die zijn bestaande teksten, uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, die Schöne Müllerin en uh, Winterreizen zijn van uh, Müller, Heinrich Müller. Uh, die in die tijd heel bekende dichter was. Het was ook een periode waar... de romantiek, Duitse de romantiek... Goethe, iedereen... Eh, nogmaals terug naar contact. Dat is een manier van contact tussen mensen. Ja, ja. Die wij misschien een beetje... een beetje Nou ja, Je hebt het woord helaas al moeten laten vallen. Wij geheel onder invloed... van de social media... Jullie vertellen veel. Dolly, heb jij een muziekje om ja, ons eventjes ik wou het net dit voorstellen. te laten bezinken? En ja, dan wordt precies. dat gewoon een populair muziekje met excuses. Echt? Maar dat is de wolk die boven ons hangt. Uh, ja, nou wij gaan even uh, luisteren naar een, een paar uh, uh, artiesten, muzikanten... die ook niet misselijk waren hoor, uit onze tijd. De Beatles. Ja, dat waren de Beatles uh, met roll over Beethoven. En natuurlijk moesten we Beethoven even noemen... ondanks dat het vandaag over Schubert gaat. <lacht> Totaal iets anders. Maar de Beatles hebben volgens mij nog nooit een lied over Schubert geschreven. Dus dat was een beetje lastig. <lacht> <lacht> en uh, zo zie je maar. We hebben uh, uh, net gesproken met uh, Tamir en met Niel uh, van de Fat Lady... over een uh, prachtige dag die eraan zit te komen. Een Schubert-dag. En uh, zij hebben van ons van alles verteld over hoe dat allemaal waarschijnlijk ging in die tijd. Want niemand is er natuurlijk bij geweest die hier aan tafel zit. Um, maar ja, dat, dan, dat doet je realiseren waartoe mensen in staat zijn in het scheppingsproces. Als we niet zo gehecht waren aan onze telefoons. Dus... Um, <lacht> Ja, nu. ik denk dat ik even een plei ga dooien aan alle <laughs> <laughs> oma's, opa's en uh, ouders die hier zijn. Um, uh, uh, uh, laat vooral je kind creatief zijn en uh, laat het leren scheppen, want je ziet wat ervan kan kopen, komen. Het kan zomaar zijn dat over een paar honderd jaar een paar mensen aan tafel zitten te praten over jouw kindje, hè? <laughs> Met alles wat, uh, wat het kind geschreven heeft. Weet je veel? Ik geef het woord weer aan Beb. Want ja. ik, uh, ik mocht me daar uh, helemaal niet mee bemoeien. Nou, ja, ik is een heel mooi samenvatting. Um, de Fat Lady. Je bent eerder bij ons geweest en toen heb je ons ook uitgelegd waar die naam vandaan kwam. Um, vertel als je wilt, de Fat Lady, hoe dat is ontstaan. Het is jouw creatie. Ik heb je daarnet het hart van de groep genoemd. Um, hoe kwam dat zo, de Fat Lady? Nou, het begon als, denk ik, vele kleinere operagezelschappen. Mm -hmm. Met het idee van iets kleiner maken. Waar jonge zangers en muzici kunnen eh, een ruimte hebben om ja, gewoon hun kunst te oefenen en te presenteren. Dus het begin was best bescheiden. Um, maar uh, met hele goede zangers en mooie, leuke producties van mooie opera's. Zeker vaak in een bewerking voor een kleinere groep... en niet zo'n groot, groot opera of een opera uh, theater um, En het was heel belangrijk voor ons om dicht bij het publiek te, te staan te zingen... En, en, en ervoor te zorgen dat het publiek dat ook ervaart. Um, maar met de jaren, met de tijd ben ik eh, gaan zoeken naar een manier van contact... ook met de zangers zelf. Ik merkte dat ze niet genoeg kennis hadden. Eh, wel heel veel, af en toe... maar nog niet helemaal gerealiseerd... nog niet helemaal eh, in orde om verder te kunnen. Mm -hmm. Ze waren best ook grote talenten, zoals Neil. Nog niet helemaal... Zeker hoe, hoe ze verder kunnen of moeten. En toen dacht ik, er zijn twee kanten. Eén kant is learning by doing, dus heel veel doen, doen, doen. Maar ook de kant inderdaad van het trainen, werken met hen. Ten slotte, mijn, de, mijn droom of de droom van de fat lady, en dat wil ik echt kwijt, is contact met het publiek. Deze muziek moet door. Moet dichterbij. Moet dichterbij. En de muziek, maar niet alleen de muziek. Het menselijke talent. Mm -hmm. En ja. daarin hoor ik dat je dan de zangers... traint om... Uh, de grenzen in zichzelf... ook te gaan overschrijden. Maar ook... ook we maar niet kapot te maken. Nee. Dus je moet jezelf goed kennen. Ten slotte zeg ik altijd tegen hem... jij bent, wie je bent... is je grootste asset. Ja. ja, ja, ja. En dit moet je bewaren. Dit moet je koesteren. En eigenlijk ten slotte is dat ook wat het publiek eh, eh, waardeert. Als je iets persoonlijks met het, met het publiek kan delen. Natuurlijk gaat het niet om alles persoonlijk. Maar je talent, je, je liefde voor de muziek, je stem. Je, je, Dit zijn dingen die wij willen en die, trouwens, die zullen nooit verdwijnen. Ook in onze verhaarde wereld... Heb je liefde en haat, we zien het overal. Eh, heb je mensen die ellendig zich, zich ellendig voelen of juist andersom. Mensen met sociale problemen of met beperkingen. En, en die, die uh, voor mij muziek is van iedereen en voor iedereen. Dat is en mooi gesproken. En, en jullie aanvang was ook, en het is waarschijnlijk nog... dat mensen konden kijken de avonden dat jullie met Ja, ik noem maar even voor in er trainen. En dan komen er nu ook die, dit soort grote voorstellingen... waarin de mensen, en dan heb je het woord al gezegd... het diepste uit zichzelf delen. En het publiek is in deze zin niet alleen de ontvanger... maar ook de gever van die geïnteresseerde energie. Exact. exact. Precies zoals Niel groeit door dit proces, groei ik ook. Met het publiek ook. ook ja. nog, nog daarvoor, met Niel... Samen. En met Schubert. Ja. Dus het is al een drie, driehoek. Schubert, Niel, Tamir. En dan gaan we dat die, uh, open. Die driehoek gaat open. en wordt een, een cirkel. En dat zijn de mensen om ons heen. Mm -hmm. En alles heeft invloed. De, de temperatuur in de kamer. Mm -hmm. uh, uh, uh, alles heeft invloed. Een geur die komt uit de, de keuken. Alles, alles heeft een... De, de, de stemming, hoeveel uren... Heeft. Alles prikkelt onze zintuigen. Exact. Oh, dan... lieve mensen, ik hoop dat we jullie... enorm nieuwsgierig hebben gemaakt. Want dat was toch de bedoeling van dit interview. Om te gaan kijken. 8 februari, in de Duin- en Kruidberf... naar de fat lady. De eerste is... die schöne Müllerin. En dat begint om 11 uur. Gaat u kijken op hun website... voor het kopen van de kaarten. Gaat u met elkaar beslissen of u daar ook lekker gaat eten... En het is ook overdag namelijk. Het is morgens om 11 uur begint het. Neem een kind mee. Want daar hadden we het net over. Haal die smartphone uit die handen. Neem uw kind of uw kleinkind mee. En ga daar kijken en genieten. Sowieso van de sprookjesachtige sfeer van de, Kruin in de Kruidberg. Als zo'n kind aankomt lopen kan de Efteling niet tegenop. Ja, en, dan, wat, echte. en dan wat er gaat gebeuren op het podium. Mannen, heel veel dank voor de ruimte die jullie hebben genomen. Om het ons... Om al die domme vragen te beantwoorden. En yes, heel erg. Heren... Ah, ja. Doe jezelf niet tekort. <laughs> en de, de volgende goede goede keer. Uh, wij zitten er hier klaar voor. Hè? Want wij, <laughs> vo wij volgen de vet lady. We doen zelf best, ons best om af te vallen. Maar we volgen de vet lady. Heel goed. <laughs> dankjewel. dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Dit was de vet lady. En uh, dank voor jullie komst. Uh, Niel Stapelberg en Tamir Chazon. Prachtige namen ja. van uh, mensen met een prachtige muzikale achtergrond. En voorgrond ook trouwens. Goed, wij gaan verder met het programma. We gaan even een liedje draaien. En kijken of we dan nog tijd hebben voor een nieuwtje met Bep. En we gaan luisteren naar Natalie Cole. En this will be. Oh. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan ga je uitgebreid afscheidstaan nemen. En dan wordt er dit nog gezegd, dat nog gezegd. En voordat je het weet zit je weer met een liedje wat we al lang gehoord hebben. bakje ja, koffie maken. En, dan? Dan en, gezegd, en het allemaal laten zakken. Ja, Beb, we zouden nog even kijken of er nog uh, wat nieuws is. Nou, dol. Had je nog wat nieuws? Wat ja, ik, uh, wat, jij noemde daar eventjes de Beatles... en daarvan zei je eigenlijk zo'n beetje triviaal... van uh, uh, ook jongens die, uh, die, die niet misselijk waren. Ja. En wat denk je wat er gaat gebeuren? In het theater De Krocht komt er een tribute van de Beatles... Ja. Na, en die groep heet Rooftop. Dat is zo toevallig... He? Het is een vijfkoppige band um, uit Groot Haarlem en is opgericht in 2018. Hij begon als gedeelde liefde voor muziek, groeide uit tot een hechte vriendengroep. En had het nog maar één gezamenlijke passie, de Beatles. Met energie en plezier brengen ze muzikaliteit een avond lang vol herkenning en nostalgie. En die komen in de krocht. Ja. Um, even kijken, wat heb ik nou ook een datum genoemd? Theater de krocht, want uiteindelijk, ja, Als het goed februari. is, er staat ook in de cultuuragenda. Ja, 7, februari 7 februari komen februari. zij in de kroch. Okay. De aanvang is om 8 uur. Het theater gaat open om 7 uur. De zaal gaat open om kwart voor acht. En het einde van dit optreden... waarin we dus een tribute to the Beatles zien... en dat schijnt werkelijk geweldig goed te zijn... Ja, natuurlijk. Die het kroktje, kost maar 5 euro. Dat is helemaal bijzonder. ja In de pauze nog een kopje koffie. Ja. 7 februari, op naar de krocht. Naar de tribute van de Beatles. En die groep heet Rooftop, dus onthoud het. ja Nou, dat is in ieder geval... Uh... Ja, en kaartjes kun je krijgen via www.theaterdekrocht.nl Hartstikke mooi. Ja. De, uiteindelijk gaat de krocht uh, officieel open. 14 hè, no, ja, denk maar even februari. Aan uh, Valentijnsdag. Ja. 14 februari. S middags om twee uur is er al muziek en theater. Dan komt de muziekschool. Zangkoren en meer. Ik vind het ook erg leuk. Dit accent. Want het, uh, dat raakt de jeugd. Hè? Dat is de toekomst. De officiële opening is dan 14 februari. Om s'avonds half acht. Ja. Dan komt het Ampsing Genootschap en de Brand New Oldtimers. Nou, hoe dat allemaal in zijn werk gaat, weet ik niet. Hou dat even allemaal in de gaten. Februari staat uh, te wachten en nog werkelijk ook weer een cultuuruitbarsting. Maar uh, die zevende, dus de dag voordat hij naar Duin- en Kruidberg gaat... op naar de krocht, naar Rooftop. Zo is dat, zo is dat. Eens even kijken, we gaan, uh, we gaan er even een lekkere feestje van maken. Ik zou zeggen, doe even die stoelen aan de kant... En dan gaan we in plaats van... Nou ja, nee, gewoon Nederland in beweging. Maar dan Zandvoort in beweging. Met The Blues Brothers. Oh. <laughs> community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show and please remember people that no matter who you are and what you do Ja, de Blues Brothers, oh heerlijk. Die, die film was al zo lekker, maar dit nummer is natuurlijk onvergetelijk. Ik bedoel, uh, hè? in niet dus veel zitten, hè? Wacht even. Hè? Ja, we nee, gaan je je veel zitten bij dit nummer. Nee, met nee. dit nummer, nee, je krijgt ook echt de neiging om te gaan staan, playback ja. en al die bewegingjes ja. mee te doen en zo. Ja, het is dus beter dan geweldig. Holland in beweging, inderdaad. Want ja, je echt, automatisch hè? Ja. bewegen. echt. <laughs> Hé hey, liefjes, we hebben nog twee minuten. Ik weet niet of we nog een heel klein berichtje o, hebben, want heb anders en dan, dan zet ik gewoon de muziekje ja. Moeten we even dat van die lightwalk zeggen, dat het morgen begint? Morgen de, is de lightwalk. Is dat het start bij die kerk? bij de ik weet, niet, ik weet niet waar het start. Ga ik even googlen. Maar vanavond, vanavond. is de opening van Zandvoort 200 jaar. 200 jaar badplaatsen. hè? Ja, en het 200 jaar is al helemaal verlicht, hè? Ja, het dorpje ligt er al, al langer. Maar eh, 31 januari 1826 werd het officieel een badplaats. Ja. Vanavond om 7 uur op het raadpluisplein begint DJ Maxime ons op te warmen met vrolijke klanken. En de officiële opening is om half acht. De grote lichtshow. En hè? dan is er ook een hele grote lichtshow. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk wat Hanni net al zei. Ook al een soort voorbeschouwing van de grote lichtshow... die Zandvoort morgen vertoont op alle kanten. Maar vanavond, en dat zijn eventjes die twee uh, minuten... die we er nog even voor pakken. Is de opening van Zandvoort. 200 jaar badplaats. Ga naar het Raadhuisplein... En woon het bij zeven uur. Zeven uur begint het, half acht gaat die echt los. Yes. It's